7 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Alle chemicaliën uit kelderflats Ede. VVD-bestuurders getuigen in zaak van rij. En televisering voor Wie is de Mol?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 De Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase schikt voor een recordbedrag van 4 miljard dollar om vervolging door de Amerikaanse toezichthouder op de hypotheekmarkt te voorkomen. Dat meldt de Wall Street Journal. De toezichthouder onderzoekt al geruime tijd klachten van hypotheekverstrekkers. Die zeggen dat J.P. Morgan Chase pakketten met rommelhypotheken heeft verkocht. De problemen met riskante leningen lagen aan de basis van de financiële crisis die in 2008 uitbrak. De Amerikaanse overheid moest die hypotheekverstrekkers toen miljarden lenen om overeind te blijven. De politie in Halsteren in Noord-Brabant heeft een lichaam gevonden in een bos Eerder had een 27-jarige man bekend dat hij twee weken geleden een andere man had gedood. Hij begroef het slachtoffer in het bos. Technische en forensische rechercheurs deden de hele dag onderzoek. Daarbij werden ook honden ingezet. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.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 Ster versterkt je kennis. Meer weten? Kijk op ster.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 19 oktober. En opeens hadden we in Nederland ook mosterdgas. het gas. In Ede waren we bij de ontmanteling van dat depot. En we bellen straks ook even met de brandweer. Serieganger uit België, die in ons land verbleef, is alweer terug naar België en meteen daarop gepakt door de politie. Straks de laatste details. En als je maar lang genoeg meedoet, dan win je vanzelf een keer. Na meer dan 10 jaar heeft Wie is de Mol de Gouden Televisiering gewonnen. En natuurlijk kijken we vooruit naar het voetbalweekend met toppers als Twente de Ajax, Groningen, PSV. Maar we hebben het ook over de jonge voetbaltalenten. Die worden namelijk steeds jonger gescout. En dat vinden ze zelf helemaal geen probleem. Want ik ga steeds trainen voor om uh, bij ADO te komen. Dan word je rijk en dan krijg je veel geld. En dan kan je een villa kopen. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Specialisten van Defensie zijn de hele nacht bezig geweest met het onderzoeken van de chemische stoffen in een kelder in Ede. Gisteren bleek dat de gevaarlijke stoffen, waaronder mosterdgas, liggen opgeslagen in de kelder. De spullen waren van een onlangs overleden gepensioneerde natuurkundeleraar. Rond 1900 moesten de bewoners van 50 naburige woningen hun huis verlaten. Rond 7 uur dus. Ze werden opgevangen in het buurthuis, even verderop. En verslaggever Matthijs Hotrop zocht er een paar op. Zoals ik. Uh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 In natuurkunde, in natuurkunde, wiskunde, exacte vakken zeg maar, gaf die bijles aan uh, middelbare scholieren. En verder zag of hoorde hij hem eigenlijk nooit. Hij woonde ook eigenlijk op de hoek, dus ja, daar kwam haast niemand voorbij. Ja, het is, het is gewoon een raar idee dat je ineens uit je huis gehaald wordt en dan, ja, uh, ja wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, ja uh, nou, uh, niemand vallen, ja. Ik bedoel. Uh,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 Kende u die meneer eigenlijk, om wie het gaat? Ja, we konden hem wel. Kennen? Was een bekende. Van de Bij Bijdrage was dat van Matthijs Holtrop. Hij was niet alleen onze verslaggever daar. Mark Hamen was er ook in Ede. Mark, er is een hele hoop om te doen geweest. Woningen dus werden ontruimd. Er is een onderzoek gedaan. En wat is er allemaal vannacht gebeurd? Ja, eerst maar is mijn metingen gaan verrichten om te kijken of er geen giftige gassen waren vrijgekomen. Toen dat niet het geval bleek te zijn is men voorzichtig begonnen de giftige stoffen uit die flat, met name uit die kelderbox, te verwijderen. Toen ik ging slapen, dat was rond een uurtje of twee, kreeg ik de mededeling dat een deel van de chemicaliën uit de kelderbox weg was. Uh, en ietsje na vijf kregen we het bericht dat alle stoffen inmiddels weg zijn uit de flat. Niet dat de bewoners alweer weer terug kunnen, want er zal nog een forensisch onderzoek verder worden gedaan in de flat. En wat is dat dan? Uh, dat is dat men gaat kijken, ja, waar komen de, uh, hoe is dat nou gebeurd? Hoe zijn die stoffen misschien? Heeft hij daar die stoffen aangemaakt of dergelijke? Uh, er wordt nog gekeken, ja, hoe heeft, heeft dit nou kunnen plaatsvinden? Ja, dat is namelijk de grote vraag. Hoe heeft dit kunnen plaatsvinden en hoe hebben ze het ontdekt? Ja, hoe dit balletje is gerold is eigenlijk wel een heel raar verhaal. Op 10 oktober heeft een vrouw die in die ontruimde flat woont... gemeld bij de politie... mijn buurman heb ik al een paar dagen niet gezien. De politie is gaan kijken, vond de man... de 65-jarige oud-natuurkundeleraar. En er is uiteindelijk vastgesteld dat hij aan een natuurlijke dood is gestorven. Einde verhaal voor de politie, maar toen opeens. Nu anderhalve dag geleden. Donderdag 17 oktober ontving de brandweer van Almere van een broer van de overledene, een brief die was geschreven door de overleden man. En in die brief legde hij uit dat in de kelderbox van het appartement een aantal zeer zware, giftige stoffen aanwezig waren. U moet weten dat de man als hobby had het verzamelen van chemicaliën. Dat was de burgemeester van Ede, Kees van der Knaap. Ja, men is vervolgens gaan kijken in, de, in die kelderbox. En alles lag er zoals omschreven in de brief aan zijn broer. Toen zijn alle instanties gealarmeerd en, men, en dat heeft ertoe geleid dat gisteravond om kwart over zes alle bewoners werden opgedragen om hun huis te verlaten. Maar er is toch nog iets raars aan de hand, Mark. Donderdagavond weet men dat er mosterdgas ligt. En pas ja. vrijdagavond haalt men de bewoners weg. Hoe kan dat? Ja, dat was ook mijn eerste reactie. Haal die mensen daar weg. Maar Van de Knaap ligt op die persconferentie, die gisteravond rond een uurtje of tien werd gegeven, dat het, verwijderen, dat het weghalen van de mensen niet onmiddellijk noodzakelijk was. De situatie is dusdanig dat het op dit moment veilig is. We zijn is al jaren veilig geweest. Dat is ook de reden dat ze hebben gezegd dat hier sprake van een stabiele situatie.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 Ja, dan is er nu een cirkel gemaakt uh, die blijft veilig achter. En dat zei de burgemeester, dat is, was zijn verklaring. We hebben het dus over mosterdgas, uh, Mark. Dat kunnen we vooral uh, ja, van aanvallen. Uh, ooit is in de Eerste Wereldoorlog en later is het ook nog wel eens ergens gebruikt. Ja, Irak, hè? Ja, Saddam Hussein. Hoe komt die man aan die stof? Ja, dat is uh, niet helemaal duidelijk. Uh, wij hebben ook specialisten uh, daarover gevraagd. En uh, die hebben uh, gezegd... ja, eigenlijk is het heel onwaarschijnlijk dat de man het zelf heeft gemaakt. En Van de Knaap gisteravond op de persconferentie wist het ook niet. Dat is nou iets wat de politie nadrukkelijk uh, gaat onderzoeken. Dat is ook de reden waarom het Openbaar Ministerie de forensische dienst in heeft geschakeld. Om zoveel mogelijk uh, materiaal te verzamelen zodat we ook kunnen achterhalen van hoe kan het nou dat deze gevaarlijke stof in de handen van de particulier kan komen. Ja, van de Knaap is dat zijn verklaring. Um, vandaag het onderzoek uh, gaat verder. Ja, inderdaad. Je eerdere vraag... van wat gaat men nog doen? Dat, dat kwam zojuist... in het antwoord van Van der Knaap. Uh, ja, men willen ook precies weten... Hoe, ja, hoe heeft dat nou plaatsgevonden? Wat heeft, wat heeft die man? Misschien kunnen ze nog dingen vinden... Uh, uh, over of hij daar stoffen heeft gemengd of niet. Ja, men wil gewoon uitgebreid onderzoek uh, gaan verrichten... daar uh, in en rond die flat en in die kelderbox. En daar zal men nog wel even mee bezig zijn. Uh, later vanochtend zal er een persconferentie... wederom plaatsvinden. En dan krijgen we waarschijnlijk te horen wanneer de bewoners weer terug kunnen naar de flat. Dankjewel, Mark. Mark Hamer was dat. Straks praat ik met Foppe de Haan. En dan gaat het over voetbaltalenten die steeds jonger gescout worden. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 18-jarige Belg Jejoen Bontik is terug uit Syrië. Gisteravond werd hij in Antwerpen door de Belgische politie gearresteerd. Hij was via Nederland gereisd en in Nederland gaf hij een interview aan de VRT. Zelfs zegt hij dat hij geen gevaar vormt voor de Belgische samenleving. Ik denk het niet. Zoals u ziet, ik ben niet getraumatiseerd. Ik ben er heel vrolijk bij en ik zie er normaal, nog steeds normaal uit. Maar uh, soms hoor je wel eens van die uitspraken... het zijn tikkende tijdbommen... Uh, men moet zich geen zorgen maken. En, uh, zolang dat er niet gestreden wordt, dan is er geen probleem. Amerika is iets anders. Maar een aanslag in België bijvoorbeeld, waarom België heeft er niks mee te maken? Dus waarom zou België er schrik van moeten hebben? Syriëganger Jehoen is niet als moslim opgevoed. Maar hij bekeerde zich twee jaar geleden tot de islam. De zaak kreeg vooral veel aandacht nadat zijn vader, oud-militair Dimitri Bontik... besloot zijn zoon achterna te reizen en hem uit Syrië weg te halen. Afgelopen zomer mislukte dat nog. Die leiders en van die radicale groeperingen en die sjaichs, die concludeerden dat ik ten eerste geen moslim was en dat ik mijzelf eerst zou moeten bekeren tot uh, moslim. Alvorens mijn, dat ik de kans zou hebben om mijn zoon uh, te zien te krijgen. En twee, anderzijds, men weigerde het, omdat uh, volgens hun... Uh, ze anders emotioneel zouden worden. Maar nu lukte het dus wel. Via Turkije reisde Jiun met zijn vader naar Nederland. Hier sprak hij met de Belgische journalist Inge Franke. Hij zou niet met de rebellen hebben meegevochten. Naar eigen zeggen kwam hij terecht in een ziekenhuis. Vlak over de Turkse grens. Mijn functie was transport. Wat betreft de zieke mensen mensen die gewond waren, medicijnen. Van de ene stand naar de andere. En drie Want ik help graag mensen. Dat is mijn, een van mijn eigenschappen die uitblinkt. Mensen helpen. Dus ik bezocht heel veel mensen en ik deed dat ook heel graag. En ze waren altijd blij als ze een buitenlander zagen die, die wou helpen. Heb je mee gestreden met de rebellen tegen het regime? Nee, ik was nooit bij een organisatie. En moest ik hebben gestreden, dan zou ik dood zijn geweest, zoals al de rest. Hij ontkent dat hij trauma's heeft opgelopen in Syrië. Maar hij houdt er wel radicale denkbeelden op na. Nee. Elke moslim moet islamitische staat. Dat is duidelijk. U kan een petitie opstarten in Antwerpen of ergens anders met een camera en vragen... Wilt u Islamitische staat of liever democratie? En elke moslim zal antwoorden: Islamitische staat. Maar willen alle Syriërs Islamitische staat? U moet weten, niet alle Syriërs zijn moslim. Er zijn Shiït onder, onder, onder Syriërs, Alawieten, uh, Christenen, misschien zelfs Joden, Atheïsten. Dus willen alle Syriërs Islamitische staat? Denk ik niet. Nee. Elke moslim wel. Dus elke Syriër is moslim? wel. In die islamitische staat is er volgens Jijun ook plaats voor andersdenkende. Maar... Het enige wat er van u wordt verwacht, is dat u de wetten respecteert en de stad respecteert. Bijvoorbeeld vrouwen moeten hun haar bij de ze naar buiten gaan, drinken alcohol, geen probleem, maar doet dat in uw huis en niet op straat. Wat dat kan misschien problemen veroorzaken. wat rechtvaardig is. En beter dan democratie en het beste systeem en het beste. In het interview zei de jongen ook nog dat hij aanstaande maandag naar België wilde terugkeren. Maar gisteravond kreeg Inge Franke, de journalist die hem interviewde, opeens een smsje. Joen was toch al naar België gegaan. In Antwerpen werd hij door twintig agenten opgepakt, terwijl hij op bezoek was bij zijn moeder. dat was Brandon Benson, Garbage Day. Profclubs die scouten steeds vaker onder de allerjongste voetballertjes... in hun streven om de grootste talenten binnen te halen. Blijkt uit een rondgang die de NOS maakte langs amateurclubs. Scouten onder de F'jes, de zevenjarigen, is geen uitzondering. En die F'jes dromen zelf ook al van een profcarrière. Dat merkte verslaggever Karin Alberts. Bij de voetbalvereniging Kwik in Den Haag.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 Prima, vooruit, vooruit, op je voorvoeten. Een toeval of niet, maar de keeperstrainer van Kwik die heeft zelf een zoon die nu kipt bij Ado. Voor het eerst? hè? Klopt, voor dit jaar voor het eerst. Nu een maand of vier daar bezig. Ja, dus. En hoe bevalt dat? Uh, hartstikke goed. Uh, in eerste instantie uh, wel wat aanpassingen. Want hij uh, wordt wat harder getraind en, uh, en wat sneller. En, uh, na een paar weken doet hij het prima. Maar toch, het legt wel een druk op de schouders, Zowel van zo'n jonge kerel als ook van de ouders misschien. Want ADO eist wel dat je natuurlijk progressie maakt. Ja, een van de dingen die je meeneemt in de beslissingen... wel of niet naar een BVO... is natuurlijk, uh, uh, kan hij de druk aan? Dat zijn dingen die je daarin in meeneemt. en uh, ja, Als ouder moet je er ook voor zorgen dat je daar ook uh, kan ondersteunen. En heeft hij nog wel eens tijd om naar een verjaardagsfeestje van een vriendje te gaan of lekker uh, te spelen? Ja, soms uh, denk je wel eens hem uh, dat niet. Maar uh, ja, de keuze is eigenlijk makkelijk. Uh, hij kiest zelf uh, voor voetbal. Houdt u er rekening mee dat hij nog altijd uh, lopend het jaar of tegen het einde van het jaar te horen krijgt... Ja, sorry, je bent toch net niet goed genoeg? Ja, de kans zit erin, dat weet je. Uh, als je eenmaal bij een BVO zit en ze komen... En, uh, een betere tegen dan, uh, ja, dan, dan is die kans groot. En uh, tuurlijk zal het een uh, teleurstelling zijn, maar de ervaring en uh, toch ook nog wel uh, het voetbal op een iets hoger niveau. En ja, dan neem je weer mee naar uh, de club waar je daarna weer uh, naartoe uh, gaat. Iemand uit mijn klas, die heet Luca, die zit hier ook op voetbal en die mocht, en die mocht eens een keer bij Ajax trainen en bij Feyenoord. Ja, hij vond het heel erg leuk. Uh, hij was ook heel goed te voetballen. Maar... Hij heeft besloten dat hij weer bij zijn eigen team gaat trainen. Het gebeurt overal in het hele land. Niet alleen bij de topclubs in het betaald voetbal. Foppe de Haan gaan we mee praten. Die is betrokken bij sportclub Heerenveen. Vier de successen met Jong Oranje. Goedemorgen meneer de Haan. Goedemorgen. Zijn bij uw club bij Heerenveen inmiddels ook al F's binnengehaald? Ja, volgens mij... Uh... We zijn dit jaar ook begonnen met E-junioren. F's. Ik moet altijd even de A, B, C, D, E, E. -tjes. Je moet even vertellen hoe oud ze zijn. Eetjes, daar hebben ze een team van gemaakt. Nou, ik moet zeggen. Dat ik, zelf, ik was er niet bij betrokken. Maar ik ben er niet zo'n voorstander van. Nee? Nee, ik vind dat. Uh, ik, kijk, het is wel, je moet ze wel een beeld hebben. Dat snap ik ook wel. Want uh, de concurrentie onderling is groot. Die is uh, daar in het westen natuurlijk veel groter dan bij ons in het noorden, omdat de afstanden wat groter zijn. Dat speelt wel. Het is niet alleen zo dat uh, betaalde voetbalclubs het doen, maar uh, topclubs of topamateurclubs doen het ook. Hè? Ja. Dus, dus uh, in die zin uh, wordt ook vaak uh, de pot verweten dat die zwart kijkt geloof ik ja, nee, de, de, de, ja, precies ik dat. zoiets. is. Nou ja, Maar, maar ja. De, de, uh, kijk, ja, ik vind eigenlijk dat kinderen gewoon uh, tot een jaar of 8, 9, 10 bij een eigen club moeten blijven. Gewoon ja. lekker voetballen. En als ze echt goed zijn, nou de, de, al die clubs hebben bijna een voetbalschool. En dan gaan ze op woensdagmiddag naar de voetbalschool. Dan krijgen ze extra bijles. En we hebben samen met jongetjes die ook kunnen ballen. En ze gaan lekker terug naar hun eigen club, in een eigen omgeving. Nou ja, en dan, dan blijft er ook nog iets over als een sociaal leven. Want dat zijn ze dus absoluut kwijt. Ja, want ik heb ook wel eens gehoord van, van scouts en van die uh, BVO's, die uh, beroepsvoetbalorganisatie. Als zevenjarige jongetjes bijvoorbeeld een fantastische lichaamsschijnbeweging hebben. Ja, dat is zo uniek op die leeftijd, dan moet je ze hebben. Ja, die houden ze wel, toch? Ja? Dus die hebben ze met acht of negen of tien ook nog wel. Kijk, je hebt geboren voetballertjes, dat is zo. Maar goed, je, je, en die, die zijn ook. Maar wij deden, al in mijn tijd... Nee, dat is, dat is flauw. Maar het beste is... Naar nou mijn idee is het beste is dat je zegt... van Oké, okay, we hebben we, we, we scouten. We weten wat er loopt. We werken samen met de KNVB. Want daar werken de amateurclubs ook in mee. En op een moment. En dat is naar mijn idee. Het beste is rondom een jaar of tien. Dan maken ze de stap. Daarvoor maak je een systeem. Dat ze dus lekker kunnen trainen. Dat, dat je ze goed in beeld hebt. Maar je laat ze waar ze zijn. En ja. dan rondom een jaar of tien. Dan begin je er echt mee. Maar... En, en je zou ook eens moeten onderzoeken... Van die kinderen die met 6, 7, 8 jaar binnenstromen, hoeveel halen daarvan dan de top? Nou ja, ik denk dat het een soort ratrace is. Hè. Er vallen ongelooflijk veel af. Ja, dat horen we, we net ook in, een, in, in de reportage. Van Als we een betere vinden, dan ben je gezien. Ja, maar kijk, de, uh, hoe gaat het met de belasting, de belastbaarheid, kunnen ze het aan, uh, hoe gaan ze met de druk om. Er zijn dus allerlei hele ongewisse dingen die je eigenlijk, naar mijn idee, pas kunt zien of iemand het redt rondom 14, 15 jaar. Ja. Dan kan je zeker zien van, maar daarvoor moet je nog een aantal dingen hebben gedaan, in techniektraining en zo, omdat je de voorwaarden creëert. Maar dat moet wel, wel, wel, wel. kijk, dit heeft alleen te maken met, uh, met concurrentie. Ja, maar zou je er dan afspraken over moeten maken? Want als je aan die kinderen, en dat vraagt u, hoorden ze... Nou, die willen niets liever. Dat is toch het droom van elk jongetje wat voetbalt... en elk meisje tegenwoordig, geloof ik ook. Van voetballen bij een grote club. Ja, dat is ook zo. Maar goed, de, de afspraken... De clubs hebben ook wel afspraken. Uh, ze hebben afgesproken dat ze... Dat er een straal van 60 kilometer is rondom een club. Yeah. Uh, en, uh, en dat je er dan. Uh, de, uh, en dat, dat de afstand is. Dat is met de, ook met de KVB afgesproken. Nou ja, daar houden ze zich min of meer aan. Maar uh, de, uh, 60 kilometer is ook wel eens 61. En ook wel eens 70. Dus dat is al. Dan moet je een heel systeem opzetten met busjes. En ik weet niet allemaal wat ik er doe. Vind ik zelf. En, uh, uh, kijk, en ik vind ook wel dat je. Een kind wat goed is. moet ook de, de kans hebben om daar waar hij heel goed in is. Om dat uh, te ontwikkelen en, en uh, heel goed in te worden. Nou ja, uh, maar dat kan ook wel op een wat rustiger manier, denk ik. Ja, goed. Uh, we zouden het eigenlijk niet zo moeten doen. We zouden het eigenlijk beter moeten doen. Maar de vraag is of iedereen zich weet te beheersen. Hè? Dat is het altijd. Ja, dat is het, ja. ja. Meneer De Haan, ik dank u wel uh, voor uw commentaar. Nog een mooie zaterdag, langs de lijn vast zeker. ga voetballen kijken. Ja, <laughs> u heeft groot gelijk. We gaan verder op de radio met uh, na half acht minister Dijsselbloem van Financiën. Dat gaat over gasunie en Tennet. Die moeten staatsbedrijf blijven. Dat is de reden waarom wij die bedrijven in bezit hebben. Om dat publieke belang veilig te stellen. Tegelijkertijd zit er heel veel geld in die bedrijven. En wij vinden dat dat zorgvuldig beheerd moet blijven. Zodat die bedrijven ook in de toekomst deze functie behouden. Minister Dijsselbloem. Straks hoort u hem uitgebreid.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 De Amerikaanse overheid heeft een dag nadat een akkoord werd bereikt over de begroting meteen honderden miljarden dollars geleend. Daardoor is de totale staatsschuld voor het eerst in de geschiedenis boven de 17 biljoen dollar uitgekomen. En de politie in Halster in Noord-Brabant heeft een lichaam gevonden in een bosperceel. Eerder had een man van 27 bekend dat hij twee weken geleden een andere man had gedood en het slachtoffer in het bos had begraven. Het weerbericht van Weerplaza.nl het is zacht dit weekend. Temperaturen lopen vanmiddag uiteen van zo'n 14 graden op de Wadden... tot bijna 20 graden in het zuidoosten van het land. Maar verwacht daarbij geen stralend zonnig weer. Vanochtend zien we wel geregeld de zon schijnen, maar er trekken ook wolken over het land. En vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en dan kan er al plaatselijk wat regen vallen. Ook vanavond valt er hier en daar een buitje. Kijken we naar het weerbeeld van morgen. Dan gaan de temperaturen nog een graadje omhoog. 15 tot 20 graden. Opnieuw in de ochtend droog weer met af en toe zon. In de middag komt er meer bewolking. En dan gaan er op meer plaatsen buien vallen dan vandaag. We kijken zo dadelijk vooruit naar de topper van het weekend in het voetbal. We hebben het over FC Twente tegen Ajax. En we hebben het laatste nieuws over de bosbranden in Sydney. Hoort u allemaal zo naar de ster.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 Kijk op zwitserleven.nl paren. Minister Dijsselbloem van Financiën die wil niet dat belangrijke staatsbedrijven... als de Gasunie en Tenet commercieel gaan. En hij vindt dat bestuurders van bedrijven in staatshanden... nooit meer dan 20% bonus bovenop hun gewone salaris mogen krijgen. Dat heeft de minister besloten. Het verslag is van Peter Blok. Minister Dijsselbloem van Financiën grijpt in. Onder leiding van PvdA-premier Wim Kok... gingen in de jaren negentig veel staatsbedrijven commercieel. Maar Dijsselbloem wil belangrijke bedrijven... zoals de Gasunie en Tennet juist in staatshanden houden. De reden waarom wij deze bedrijven hebben als staat... is het publieke belang. Denk aan netwerken, elektriciteitsnetwerken, gasleidingen. Denk ook aan hele grote bedrijven die een natuurlijk monopolie hebben... zoals de NS op het Nederlandse spoor.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 Want de afgelopen jaren is het te vaak fout gegaan, vindt Dijsselbloem. Nou, de afgelopen jaren hebben we een paar keer wat misgegaan... waarbij er echt miljarden zijn verspeeld. Dat is natuurlijk toch maatschappelijk vermogen. Dat is uh, in de loop der jaren opgebouwd in die bedrijven. Die bedrijven zijn van ons allemaal, om het zo maar te zeggen. Denk aan Schiphol, denk aan de NS, GasUnie, dat soort bedrijven. En wij willen die bedrijven groot en sterk houden, ook voor de toekomst. En dus moeten we er zorgvuldig mee omgaan. En sommige bedrijven moeten gewoon in staatshanden blijven, vindt hij. Nou, de NS is een uh, duidelijk voorbeeld, Schiphol, uh, maar zeker ook Gasunie en Tennet. Er was sprake van een deelprivatisering bij deze bedrijven. Dat gaan we niet doen. We gaan als staat zelf deze grote leidingnetwerken in eigen hand houden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 als staat, eigenaar van grote bedrijven, strakker sturen. En er mogen geen extreme bonussen meer worden uitgedeeld... aan bestuurders van staatsbedrijven, zegt Dijsselbloem. Wij gaan bij staatsdeelnemingen een maximum stellen aan bonussen. Het mag niet meer zijn dan 20 van het vaste salaris van de, van de top. Ik wil dat um, de verkeerde prikkels, uh, namelijk het sturen op korte termijn uh, rendement... Uh, verdwijnen. Dat men juist stuurt op langere termijn rendement. Staatsbedrijven moeten voor de langere termijn. die publieke functie die ze hebben. Uh, kunnen waarborgen. kunnen voortzetten. Uh, en korte termijn bonussen najagen past daar niet bij. Dat zei minister Dijsselbloem. De bijdrage was van Peter Blok. We gaan vooruitblikken op het Eredivisievoetbal van dit weekend. De topper. FC Twente tegen Ajax. Oftewel de nummer 1 tegen de nummer 3. Met Twente ontbreekt nog altijd Wout Brama. Middenvelder kampt met een wat mysterieuze voetblessure. Hij liep die op door het draad van nieuwe sportschoenen. Brahma probeerde werkelijk alles om van die blessure af te komen. Ja, ik heb uh, orthopedische schoenmakers geprobeerd... Manuele therapie, uh, osteopathie, uh, dry needling, uh, muscle activation. Ik ben nog naar München geweest voor injectietherapie. injectietherapie. Ja, uh, meerdere schoenmakers nog bezocht, andere zoltjes... Uh,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 de sfeer rondom de, om de ploeg was eigenlijk wat negatiever aan het worden. De supporters keken wat negatiever naar. En dat is nu eigenlijk in een hele korte tijd uh, 180 graden gedraaid. En daar, daar ben ik heel blij om. En over mijn plek maak ik me absoluut geen, uh, geen zorgen. Als ik fit ben, dan komt de rest vanzelf. Ik heb wel vaker gevochten. Wouter Brama, hij was in gesprek met Ragnar Niemeyer. En dat treft, want die is nu ook aan de lijn. Ragnar. Um, ja, het wordt een leuk weekend. Want de inzet is van alle wedstrijden uiteindelijk de koppositie ja zeker en, uh, en Twente staat bovenaan en Ajax staat uh, met een punt achterstand op uh, op plek drie dus mocht Twente winnen, dan is dat een eenvoudige rekensom. Dan wordt dat gat vier punten en dreigt voor Ajax toch weer een heel klein beetje het spook van de afgelopen jaren. Namelijk een achtervolgingsrace. En dat is nu juist uh, waar Ajax niet aan wil. Dat wil Ajax niet. Ajax wil gewoon eens een keer soeverein uh, ja, of aan kop gaan of in ieder geval uh, op plek twee staan. En niet weer vanuit een uh, bijna geslagen positie de titel zien, uh, zien te veroveren. Overigens imposante cijfers hoor. Bij uh, FC Twente vijf tegen doelpunten. 22 voor een doelstelling van plus 17. Ja. Dat zijn uh, imposante cijfers, beter ook dan PSV dat uh, ja eigenlijk gelijk staat hè? Ook 18 punten ook uit, uit 9. Mooi duel na een weekje oranje. Ja, Twente nu ook meteen titelkandidaat. Uh, nou, misschien wel favorieten zeggen sommigen zelfs. Het is wel leuk dat die Michel Jansen, die samen met Alfred Schreuder... daar het technisch beleid bepaalt als, als hoofdtrainer, wie het dan ook precies is... dat hij ook zegt, ja, dat opportunisme in de voetbalwereld... daar verbaas ik me toch eigenlijk wel over. Uh, een paar weken geleden was het helemaal niets. Hadden we hadden een onervaren middenveld uh, met, met spelers... die bij het grote publiek nog niet bekend waren. En nu opeens zijn we voor sommigen de titel kandidaat... omdat we uh, veel elan hebben met, met, met loopvermogen, technisch vermogen... Uh, uitstraling, talent wat aanspreekt bij het publiek. Zo snel kan het, kan het gaan. Maar Twente uh, heeft een mooie ploeg. Uh, ja, Ajax heeft problemen met de Jong en Fischer die eigenlijk allebei net weer fit zijn. Met Duarte geblesseerd. Mooisander geblesseerd. Bojan nog wel een paar weken geblesseerd. Dat is echt wel een wedstrijd om, uh, om naar uit te kijken. En misschien is Twente wel uh, ja, een hele belangrijke kandidaat voor de titel als ze dit soort wedstrijden wist te winnen. En neem van mij aan, het zelfvertrouwen is momenteel heel groot in Enschede. Ja, nou uh, hebben we het over Ajax. Ajax, dat, ik pak de krant erbij. Ajax heeft een uitcomplex, lees ik in de ene krant. En in de andere krant lees ik dat PSV ook een uitcomplex heeft. Dat treft dan niet, want PSV moet naar Groningen. Ja, ik heb die verhaal ook gelezen, Dat vond ik ook wel geestig... dat blijkbaar alle grote clubs daar last van hebben... Uh, en het is ook terecht. En misschien heeft dat ook wel te maken met die nivellering waar het zo vaak over gaat. Dat het niet zo makkelijk meer is voor die grote ploegen. Omdat ja, de kwaliteit is afgeroomd de afgelopen jaren. Om eventjes te winnen. PSV won alleen bij ADO. En als je kijkt naar Ajax, verloren bij AZ. Dik verloren met 4-0 bij PSV. Herenveen en Groningen gelijke spelen. kan een keer gebeuren, maar niet alles op een rijtje. Uh, en PSV gaat inderdaad naar Groningen. Kan zijn borst gaan, uh, gaan nat maken. Uh, hoewel PSV wel zoveel kwaliteit in huis heeft dat het dit eigenlijk zou moeten winnen. Maar Filip uh, ja, Kalku hamert er ook op, brengt het ook onder de aandacht. Woven het eerst een beetje weg onder het mom van... joh, waar maken jullie allemaal druk om? Maar ziet ook wel dat PSV inderdaad vaak uitpunten verliest. En dat kan niet, want PSV uh, ja, moet ook mee. Heeft de duurste directie van Nederland. Grote uh, begroting, ja, dat hebben we laatst dan weer gehoord. Duurder nog dan Ajax. Mm -hmm. Dus uh, er moet gewoon gewonnen worden, geen excuses. Ja, goed, dat is het voetbal. Mag ik met jou een klein uitstapje maken naar het uh, wilrennen? Want er is nieuws over... de toerstart van 2015. Ja, die gaat naar, uh, naar Utrecht... Kost wel een, een, lieve duit. Want daar schijnt zo'n uh, 10 miljoen voor op tafel te moeten komen. Maar als die er komt, dan is dat rond. Uh, begrijpen wij vandaag. En uh, de gemeente die heeft daar al 5 miljoen euro toegezegd. Dus dat gaat uh, lekker hard. Er zou nog zo'n anderhalf miljoen uit het bedrijfsleven moeten worden gehaald. Een, uh, een verhaal uit het uh, AD van vanochtend. En dat is, uh, ja, dat is in principe mooi nieuws. Uh, ondanks dat die sport natuurlijk de nodige klappen heeft gehad. En er veel mensen kijken met een wat cynisch gevoel. Het blijft. Uh, iets fantastisch. Er is al eerder in Nederland natuurlijk voorgekomen. Uh, de stoerstart ging een keer naar Rotterdam. Die ging toen niet naar Utrecht, terwijl Utrecht dacht, we hebben hem. Maar dat is uh, in principe wel een, uh, een mooi ding natuurlijk voor de Nederlandse topsport. En voor de nieuwe burgemeester van Utrecht om het startschot te lossen. Ragna, Wie dat dan ook wordt. <laughs> Wie dat dan ook wordt. Rachna, dankjewel. Ragna niet mee. Okay. hoort hem vanavond vast en zeker weer in Langste Lijn en anders morgen wel. Verkiezingen in Luxemburg. De grote vraag daar is of de premier, premier Juncker, in het zadel kan blijven. Hebben we zo een reportage over? Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. We gaan eerst even naar Down Under. Het gevaar van de bosbranden rond Sydney is namelijk nog niet voorbij. De meeste branden vormen geen bedreiging meer voor de bewoners... ...behalve in de Blue Mountains. Dat is een gebied ten westen van Sydney. Alarmfase is daar weer opgeschaald. Bijna 200 huizen zijn al in vlammen opgegaan. In het gebied staat ook onze correspondent Robert Portier. Robert, ik zag zojuist een foto van jou op Twitter uh, voorbij komen... ...en daar zag ik allerlei vlammen uh, oplaaien als het ware. Uh, wat zie jij op dit moment... Nou, ik sta op een uh, voetbalveldje aan de rand van het uh, dorp... en ik sta te kijken naar, uh, naar een enorme hoeveelheid rook. Uh, het vuur is inmiddels tot op een meter of 500 genaderd. Uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, moet of een deel van de school in brand staan... of uh, een van de uh, sportlokalen van, het, uh, van de sportvelden die daarnaast zijn gelegen. Misschien hoor je op de achtergrond ook wel de helikopters die, uh, die heen en weer vliegen. Uh, het is eigenlijk een af- en aanvliegen, voortdurend wordt er geblust... maar heel veel helpt het niet... Want uh, uh, de brand is opgeschaald naar een, uh, de klasse emergency. Dat is de hoogste klasse hier in Australië. Dat betekent eigenlijk dat mensen moeten zorgen dat ze, dat ze wegkomen. Ja. Nou, Dat doen ze niet. Ze staan hier bij het uh, voetbalveld te kijken. Soms een biertje in de hand. Uh, de meeste mensen die hier wonen die, uh, zijn best wel gewend aan bosbranden. We kunnen een beetje inschatten wanneer ze echt weg moeten. Uh, en uh, ja, die maken zich voorlopig in ieder geval nog geen druk. Niet uh, al te druk. En jij staat daar tussenin. Um, ho hoe is dat dan? Uh, uh, ruik je? Wat, wat ruik je? Uh, voel je de hitte? Ja, absoluut. Nou, Je voelt het niet. Daarvoor sta ik wel te ver weg. Maar uh, er hangt over het hele dorp eigenlijk een ja, houtgeur. Uh, als je het uh, positief moet bekijken, dan uh, ruikt het naar een open haard. Uh, vind ik zelf altijd een hele gezellige geur... Maar uh, op dit moment staat er zo ongelooflijk veel in de brand... Uh, dat uh, zo'n dorp uh, zich absoluut... Uh, nou, die, die, die, vinden het vooral niet, die vinden het absoluut niet meer gezellig. Uh, die maken zich vooral heel veel zorgen. En zeker als straks de wind weer uh, zal aantrekken... dan uh, zullen wel heel veel mensen hem knijpen. Ik zag vandaag een hele hoop mensen hun tuin fanatiek schoonmaken. Dat doen ze om zo min mogelijk brandbaar materiaal uh, te hebben... in de buurt van het huis. Ik zag mensen hun uh, dak vast sproeien... En uh, ook heel veel mensen parkeren hun auto al op zo'n plek dat ze straks makkelijk weg kunnen gaan. Wat? En dat allemaal omdat het straks misschien erger kan gaan worden als de wind aantrekt en als de temperatuur weer stijgt. Wat is dat de verwachting, dat de wind gaat aantrekken? Ja, vandaag is eigenlijk de gemakkelijke dag. Hè? Dat werd in Australië zo, uh, zo genoemd. Want de temperatuur is gedaald tot een aangename 25 graden. De wind is weggevallen. Maar morgen wordt het weer uh, dik in de 30 graden. De komende dagen zal het zo blijven. En wat heel belangrijk is, de wind trekt aan. En dat betekent dat het vuur heel gemakkelijk overslaat. Dat brandende stukjes hout zomaar in je achtertuin terecht kunnen komen. En uh, bijvoorbeeld jouw huis in brand kunnen zetten. En dat maakt het voor de brandweer dan ook extra moeilijk om, die vu om het vuur te bestrijden. Simpelweg omdat ze niet op alle plekken tegelijkertijd kunnen zijn. Uh, heel veel brandweerlieden uh, hebben vandaag het gevoel dat ze... Uh, zich moeten voorbereiden op wat er komen gaat. En daardoor komt het ook wel heel slecht uit... dat die brand vandaag weer uit de klauwen loopt. Dankjewel, Robert. Robert Portier was dat. Morgen zijn er in Luxemburg verkiezingen. Al 18 jaar hebben ze daar premier Juncker, die aan de macht is. Maar dat zou wel eens kunnen gaan veranderen. Correspondent Joris van Poppel ging op bezoek. Het mooie Luxemburg. Rijk, tevreden, stabiel, maar ook een beetje saai. Er verandert eigenlijk nooit iets. Maar wacht, er is revolutie op komst. Zondag bij de verkiezingen. Premier Juncker, al 18 jaar premier, dreigt de macht te verliezen. Aan een man die in alles het tegenovergestelde is van die oude Juncker. De jonge, rebelse burgemeester van Luxemburg stad. Xavier Petel. In zijn studeerkamer. Graffiti, vol met kunst, klassieke muziek. Pardon, ça c'est quoi c'est huh? mon bureau, c'est comme ça que je travaille tous les jours avec des tableaux qui sont les miens, qui sont très colorés, puis la musique qui me permet Mon Kunst aan de muur felgroen, rood, geel schilderijen, zijn eigen collectie tot aan het plafond van zijn kantoor. Je suis un bourgmestre de 2013. <laughs> 40 tout court, 40 pas Burgemeester van deze tijd noemt Bettel zich. 40. Spijkerbroek, geen stropdas, homoseksueel. Twee jaar geleden werd hij uit het niets burgemeester. En nu wellicht, wie weet, straks premier. En voor ons, ce qui est important, c'est que, pas dans les prochaines semaines, maar in de prochains jours, in de prochaines semaines, in de prochains mois, dans les prochaines années, on prépare le Luxembourg. Luxemburg moet dringend veranderen, vindt Bettel, moderniseren, zich voorbereiden op de toekomst. Want de werkloosheid loopt op, vooral bij jongeren, de staatsschuld stijgt en Luxemburg is volgens Bettel veel te afhankelijk van zijn enorme bankensector. Bettel kan een aardverschuiving teweeg brengen. De christendemocraten van premier Juncker zijn sinds de Tweede Wereldoorlog bijna onafgebroken aan de macht geweest. Zondag zullen ze waarschijnlijk weer de grootste partij worden, maar wel zetels verliezen. En dus ruikt Bettel zijn kans. Il faut arrêter de dire que si quelqu'un arrête, plus là, tout s'arrête. Il faut, y Niemand is onvervangbaar, zegt Bettel. Het is tijd voor verandering. Hij wil voor het eerst in 35 jaar een paarse coalitie, een regering zonder de Christen-Democraten van Juncker. De peilingen zeggen dat het kan. En het ogenschijnlijk saaie Luxemburg is er klaar voor. Denkt Battle. avoir een maire de 30 ans, homoseksueel in een ville katholiek, personne ne 5 ans Want als een jonge rebelse homoseksueel burgemeester kan worden van Luxemburg Stad, waarom zou diezelfde rebel dan geen premier kunnen worden van dat mooie, rijke, tevreden, stabiele, groothertigdom Luxemburg? Uh, your kiss is on my list. Alleen weet je niet van wie, hè? Hol Ouds. Outs. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Bas Ede is trending topic op Twitter. Daar is gisteravond een partij mosterdgas gevonden... in de kelder van een flat. Wie heeft dat gehoord? Weer een spannende avond, twittert iemand. Vorige week het begrotingsakkoord. Nu mosterdgas in Ede. Iemand anders zegt dat hij wel gaat slapen met een gasmasker op het nachtkastje. Omroep Gelderland heeft een artikel op de site over de overleden leraar natuurkunde... die het mosterdgas in zijn kelderbox had opgeslagen. Hij verzamelde al sinds 1972 als hobby gevaarlijke stoffen. Tot 2005 werkte de leraar aan de Christelijke Hogeschool Ede. De directeur van de hogeschool vraagt zich dan ook af... of de gevaarlijke stoffen afkomstig zijn van de school. Hij gaat dat onderzoek. Het kabinet wil een militaire missie in Mali, in Afrika. Nederlands Dagblad en de Volkskrant die schrijven erover. Er moeten er zo'n 400 militairen worden uitgezonden. Het wordt heel gevaarlijk. Sinds het begin van de Franse interventie in januari... zijn er namelijk tientallen militairen gesneuveld. De ministerraad besluit er over twee weken over... Na de missie in Oeruzgan en het drama in Srebrenica... hoopt het kabinet met de deelname... de geschonden internationale reputatie te herstellen... zegt de Volkskrant in een reconstructie. Nederlandse jihadisten hebben een manifest... over hun doelstellingen en motieven op het internet gezet. Volgens een zijn handelsblad leest het manifest... als een lange tirade tegen het kapitalisme. Ook leggen de jihadisten uit waarom de islamitische wetgeving... in de hele wereld moet worden ingevoerd. Het Westen verkracht en plundert haar landen... met haar ziekelijke consumptiedrift staat in het manifest. Wonen in sociale huurwoningen is duurder dan woningen in koopwoningen. Per vierkante meter betaalt een huurder vaak meer, meldt de Volkskrant. Het gaat om enkele euro's. Huurders van woningen in de vrije sector zijn het duurste uit. Ze betalen al twee, snel twee keer zoveel als kopers van diezelfde woningen. Parijs zegt oui, daar staat hierbij, dat is Frans voor ja. Tegen Utrecht, dat kopt het AD. De Tour de France start in 2015 in Utrecht. De organisatie van de Tour heeft dat aan de gemeente bevestigd. Rachman zei het net ook al. Maar de 10 miljoen euro die de Grand Départ, het begin van het grootste wielerspektakel ter wereld kost... die moet nog wel op tafel komen. Almere krijgt een speciale wijk voor asociale staat in de Telegraaf. De gemeente voert daarover gesprekken met woningcorporaties. Mensen die, in hun buurt, die hun buurt terroriseren en totaal onhandelbaar zijn... moeten in die wijk gaan wonen. Veel sportscholen zitten in de problemen. Elke twee weken gaat er eentje over de kop. Dat meldt het AD. Volgens een raming van de Rabobank draait de helft van de sportscholen verlies. Maar niet alleen sportscholen hebben het moeilijk, ook veel winkels gaan viert. Dit jaar was, uh, waren het er al meer dan in, in heel 2012. Als de trend doorzet, wordt 2013 een recordjaarsrecht houden. En dan nog een opmerkelijk bericht van een oude bekende, of liever gezegd over een oude bekende. Amerikaanse oud vicepresident Dick Cheney. Die was tijdens zijn termijn als vice-president bang voor een terroristische aanslag. Niet zo gek, maar Cheney had wel een opvallend doelwit. Zijn hart. Cheney vertelt in het CBS programma 60 Minutes dat hij bang was dat ze hem zouden uitschakelen via de draadloze functie van zijn hartimplantaat. Jarenlang zag hij in de serie Homeland dat dit scenario best heel realistisch was. Well, um, I was aware of the the the danger if you will that existed, but I found it credible because I I knew from the experience we'd had and the necessity for adjusting my own device. Dat het een accurate portrayal van wat was possible. Hij was zich bewust van het gevaar. Hij wist uit eigen ervaring dat zoiets mogelijk was. Opmerkelijk Dick Cheney. Na acht uur gaan we weer naar Ede voor het laatste nieuws natuurlijk. over de chemicaliën in die woning. Hey, Luister jullie we wel eens naar vroege ja. Ja? ja, hartstikke goed. Ik vind het te vroeg.